12 uur. Het NOS Journaal. Misael Thomassen. Goedemiddag. Maastricht wil Franse drugstoeristen weren. China haalt bezem door voedselindustrie en de feestelijke opening Rotterdamse zorgboulevard geschrapt. Het weer.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 Coffeeshops in Maastricht weren vanaf 1 oktober al hun Franse klanten. Ze komen daarmee tegemoet aan de wens van de gemeente... om een eind te maken aan de verkeersoverlast door buitenlanders... die in Maastricht hash kopen. De voorzitter van de vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht... legde uit waarom coffeeshopshouders kiezen voor Franse klanten... en niet voor Duitsers of Belgen. Het moet zo zijn dat wij onze buurlanden nog steeds kunnen blijven bedienen. Maar mensen die van te ver komen... Uh, die brengen ook meer verkeersdruk met zich mee. Want Belgen en Duitsers komen heel vaak ook met het openbaar vervoer. Dus mensen die van verder komen brengen ook een grotere verkeersdruk met zich mee. En daarom hebben we gemeend dit als eerste stap te moeten nemen. Juridisch is het in dat geval mogelijk om selectief te zijn. De koffieshophouders gaan via de Franse media tekst en uitleg geven aan hun Franse klanten. In China zijn sinds, april 2000, zijn sinds april 2000 mensen gearresteerd in de voedselsector. Ook zijn 5000 bedrijven die op de een of andere manier bij de productie van voedsel zijn betrokken gesloten. De Chinese overheid is aan een grote campagne bezig om de voedselveiligheid voor Chinezen beter te maken. Correspondent Wouter Zwart in Peking. Wouter, dat zijn flinke aantallen, 2000 mensen gearresteerd. De regering laat geen ja. gras overgroeien.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 door vergiftigde melk. Dus de overheid moet hier echt bovenop springen... wil men meer onrust onder de bevolking uh, voorkomen. Wouter Zwart in Peking. Het gebruik van beveiligingscamera's kan een stuk beter. Volgens de raad van Korpschef is de kwaliteit van de beelden dan ook vaak tenenkrommend. Ron Looijen van de raad. Ik denk dat het uh, geen publiek geheim is. Uh, als je kijkt naar opsporingsprogramma's zowel landelijk als regionaal... dan uh, zie je vaak uh, dat de beelden uh, niet echt scherp zijn, om het zo maar te zeggen. Waarbij je dan vaak het geluk moet hebben dat iemand uh, bijvoorbeeld opvalt door zijn uh, manier van lopen, of, of door zijn uh, fiets, of wat dan ook. Uh, maar daar houdt het ook wel eens regelmatig bij op. Peter van den Ende is directeur van Criminé, een samenwerkingsverband van politie en bedrijfsleven. Die organisatie probeert de veiligheid van bedrijven en openbare ruimte te verbeteren. Meneer van den Ende, goedemiddag. Goedemiddag. De kwaliteit van camera's is de laatste jaren veel beter geworden. Dus waarom zien we dan nog steeds van die korrelige zwart-wit wilden bij die bewakingscamera's? Ja, je moet je voorstellen dat de technologie de laatste drie jaren enorme vlucht genomen heeft. Eigenlijk is de technologie niet meer zo'n zeer de beperkende factor ten opzichte van drie jaar geleden, maar het gaat ook vaak om camera's die, uh, uh, die ouder zijn dan drie, vier, vijf jaar. Dat is de ene kant van het verhaal. De mm -hmm. andere kant van het verhaal, als je een goede camera hebt en je hebt een slechte verbinding, dan, uh, dan lukt het ook niet echt. Nee. Dus het is eigenlijk een, een aanpak, uh, niet alleen een technologische aanpak, maar het is ook een goede ketenaanpak waarin... Publieke en private partijen samen uh, dit verhaal oplossen. Ja, spelen de kosten voor ondernemers ook een rol? Natuurlijk, mevrouw, ondernemers zitten er heel eenvoudig in. Wat kost het mij, wat moeten we doen en we krijgen voor terug. En dat geldt natuurlijk ook bij dat camera-toezicht. Gelukkig uh, zijn de camera's natuurlijk uh, niet duurder geworden. En de kwaliteit is beter geworden. Dus prijs verhouding is alleen maar beter aan het worden. Maar ja, zoals ik al zeg, het blijft natuurlijk toch altijd een zaak van, van, van een kostafweging. Ja. Maakt het nog uit of een camera wordt gebruikt om in de gaten te houden wat er op dat moment gebeurt of om later iemand te kunnen identificeren? Ja, kijk, de kracht die wij vanuit crimineel natuurlijk ontwikkeld hebben, is enerzijds dat we een hoge kwalitatieve standaard hebben. Dat wil zeggen: uh, 25 frames, dat is live streaming video met minimaal 4 cif. Dat wil zeggen dat we dus kunnen detecteren, crowd control kunnen zien... maar ook dat we dingen kunnen herkennen. Het verschil tussen een fiets, een scootmobiel, een brommer en een vrachtauto... ga gaan ze maar door. Mm -hmm. Maar ook bij het inzoomen dat we mensen identificeerbaar in beeld kunnen brengen... omdat wij weten dat in de keten dat materiaal gebruikt moet gaan worden voor bijvoorbeeld inzet van politie, brandweer of GGD... of particuliere beveiligingsbranche, maar ook bijvoorbeeld in opsporingsonderzoeken. Mm -hmm. Welke fouten maken ondernemers nou het meest als ze een bewakingscamera installeren? Nou ja, wat wij vijf jaar, zes jaar geleden zijn we begonnen met het programma's ontwikkelen... voor bedrijvenparken, binnensteden, de Secure alleen een heel bekend voorbeeld... de transportcorridor tussen Venlo, Eindhoven, Eindhoven, Rotterdam met programma's van eisen, dat we echt gezegd hebben van... waar moeten nou die camera's aan voldoen? Wat is nou een minimale eis? Wil je spreken van een hoogwaardig product... wat je kunt gebruiken verder in de keten? Dus we hebben die programma's van eisen hebben we voor ondernemers. Uh, over, ook uh, overigens het programma Overval Live in Beeld... wat uh, recentelijk uh, door criminelen is ontwikkeld. Uh, ja, daar, daar heb je in ieder geval in, in, in, in houvast... dat je dit kunt overleggen naar een installateur... en dat je kunt zeggen van, nou kijk, ik had graag deze technische specs...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 in Japan moeten drie topambtenaren vijf maanden na de tsunami... en de verwoesting van de Fukushima-centrale alsnog het veld ruimen. Het zijn de vice-minister voor Economie, het hoofdveiligheid... van de kernenergiesector en de chef Energie en Grondstoffen. Journalist Kjell Duits in Tokio vertelt wat hun wordt verweten. Er wordt hen een heleboel verweten. Er zijn de afgelopen jaren eh, steeds een heleboel problemen verborgen... door de kernenergiesector in Japan... En het wordt deze mensen verweten dat ze daar eh, niet te streng op zijn ingesprongen. ...en dat ze een heleboel problemen door de vingers hebben gezien. Er is ook de afgelopen dagen naar buiten gekomen... ...dat de overheidsmensen, energiebedrijven... ...heeft gevraagd om personeel te sturen naar inspraakavonden en forums de afgelopen jaren... ...waar zij zich dan positief uitlieten over kerncentrales... ...of over de bouw van een nieuwe kerncentrale. De minister van Handel en Industrie, die gaat over de Fukushima-centrale... ...had eerder gezegd ook zelf af te treden, maar hij ziet daar voorlopig van af. Toch kan het ontslag van dit trio ook al een stap in de goede richting zijn, zegt Kjell Duits. Het komt in ieder geval nu over als een begin en als een goed begin. Um, premier Kan is echt heel fanatiek bezig om die enorme invloed van de kernenergie sector in Japan een kopje kleiner te maken. En eh, hij is ook heel erg hard bezig om het mogelijk te maken... dat er alternatieve energiebronnen komen in Japan. Dus het hangt ook een beetje af van wie kan gaat opvolgen... en hoeveel invloed uiteindelijk die sector in Japan toch kan blijven houden. De Japanse regering zegt deze week met een plan te komen... voor een nieuwe, onafhankelijke atoomwaakhond. Die moet dan ook strengere veiligheidsnormen voor kerncentrales gaan vaststellen.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 In Rotterdam is de feestelijke opening van de Zorgboulevard uitgesteld... vanwege de multiresistente bacterie in het Maastadziekenhuis. Dat ziekenhuis hoort bij de nieuwe Zorgboulevard... een bundeling van Rotterdamse zorginstellingen. De feestelijke opening was gepland voor 10 september. De organisatie wil alle aandacht richten... op de bestrijding van de gevaarlijke multiresistente bacterie. Er zijn tot nu toe 79 mensen besmet geraakt. Het Maastadziekenhuis verwacht dat het aantal besmettingen nog zal stijgen. Mogelijk dragen ruim 2000 patiënten die gevaarlijke bacteriën... Bij zich. Dat wordt nu door het Rotterdamse ziekenhuis onderzocht. De inflatie is vorige maand opgelopen tot 2,6 procent. Het hoogste niveau in bijna drie jaar. Onder meer vakantiereizen, energie- en huurwoningen werden duurder. Blijkt uit cijfers van het CBS. De inflatie bereikte in juli 2009, dus dat is exact twee jaar geleden een dieptepunt. Toen was de inflatie maar een fractie boven nul... En we zien nu al twee jaar lang een stijgende trend van de inflatie. En nu dus het, het hoogste punt in 2,5 jaar met 2,6 prijsstijging. Voor het eerst sinds lange tijd ligt de inflatie in Nederland ook hoger dan het gemiddelde in de eurolanden.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 Vorige week presenteerde Oeipes Dorsha Leo Beenhakker als technisch directeur. Deze week is de Hongaarse club opnieuw in het nieuws. Sandor Tolne, een van de eigenaren, is door de Hongaarse politie aangehouden op verdenking van fraude en diefstal. Het vergrijp heeft te maken met de zakelijke activiteiten van Tolney en niet met de voetbalclub. De zakenman bezit ongeveer 30 van de aandelen van Oeipes Dorsha. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Goedemiddag Lieslot. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen knooppunt Oudrijn en Vianen, 5 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden. Een aanrijding op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen kelpen Oder en Sint-Joost, 4 kilometer. De rechterrijsschok is dicht. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerden zuid en Epe, 2 kilometer. Rechterrijsschok is daar dicht, daar staat een auto in brand. En ook een aanrijding op de A67 Venlo richting Eindhoven... Tussen de Duitse grens en het knooppunt Zaarder Heiken staat 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Coffeeshops in Maastricht gaan vanaf 1 oktober alle Franse klanten weren. De gemeente wil daarmee de over, verkeersoverlast terugdringen van drugstoeristen. China neemt maatregelen om de voedselproductie veiliger te maken. Sinds april zijn er 2000 mensen gearresteerd... en 5000 bedrijven die bij de productie van voedsel zijn betrokken. En in Rotterdam gaat op 10 september de feestelijke opening van de zorgboulevard niet door... vanwege de multiresistente bacterie... in het Ziekenhuis. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het afluisterschandaal in Engeland gaat veel verder dan de Murdoch-bladen. Nu zegt de ex van Paul McCartney dat ze is afgeluisterd door de Daily Mirror. Daarover zometeen correspondent Hieke Jippes. In het mediaforum Aad van der Heuvel en speciale gast Maxime Hartman, bekend van Omroep Maxime. De talkshow over vrouwen is van mij en Tante in Turkije. En het gaat onder meer over het interview dat oud-Dutchbed-commandant in Srebrenica Tom Karmans aan Nieuwsuur gaf. Het was gisteravond te zien. En daarin kwam hij ook nog even terug op die beruchte uitspraak van hem. Ik was even verbouwen dit. En, dank u. en ik zocht even naar woorden. En uh, op die manier is dat uh, Don't Shoot de Pianoplayer player uh, uh, naar voren gekomen. Ja, dat is jammer. Stomme opmerking. Dat geef ik ook hier toe. Uh, maar ik was. Uh, weet op zo goed Nederlands, het. En in de nationale nieuwsquiz zometeen Tinka Belo. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Tijdens de Ramadan brengt de NTR nu elke dag het Ramadan-journaal. De presentatie is in handen van meid van halal, Esma Halari Halariachi. Het journaal krijgt vaste onderdelen, zoals bekende Nederlanders vaste mee, waarvan de titel de lading behoorlijk dekt. Na vier afleveringen volgt een uitzending over het Suikerfeest die wordt gepresenteerd door Jurgen Rijman. Klagen, klagen en nog eens klagen. De inwoners van het Ierse stadje Boyle zijn maar een stelletje zeikers. Boyle town is een town where people love to complain. They sit in their kitchens, they discuss everything that is wrong, they will complain about it. Het was niet zomaar een burger die we daar hoorden op de lokale omroep Shannon site, maar de eerste burger, de burgemeester Jane Suffin werd daar aan de tand gevoeld om haar uitspraak op Facebook schreef ze eerder eloquente tekst als Power to the people, my ass. Uh, dat was misschien nog wel de meest vriendelijke beschrijving die ze voor haar inwoners over had. Niet handig om als burgemeester zo los te gaan op een website die iedereen kan lezen. Toch vertelde Suffin dat ze voor 100% achter haar uitspraken blijft staan. Ze is kwaad omdat de mensen in Boyle protesteren tegen haar plannen. Schwer loenkrank, dat zou prinses Ariane zijn. Volgens de Duitse krant Bild is de jongste dochter van Maxima en Willem-Alexander ernstig ziek. Maxima zou hals over kop met Ariane naar Miami zijn vertrokken om de longziekte te behandelen. Groot nieuws, maar volgens de Nederlandse royalty kenner Mark van der Linden is het niet bevestigd. Zijn bronnen noemen het bericht zelfs onzin, zo laat hij via Twitter weten. Radio 4 is een zender met een publiek op leeftijd, maar de Tros lanceert nu een kinderprogramma op de klassieke zender. In de magische muziekfabriek, dat zondag voor het eerst te horen is, horen kinderen volgens de Tros muzikale bewerkingen van spannende verhalen. Het Nationaal Ouderenfonds trekt bij de omroepen aan de bel. De zomerstop is een ramp voor eenzame ouderen, zeggen ze daar. In de zomer komen er veel minder mensen bij ze langs en dan is er ook nog eens een keer niks op televisie. Aan de telefoon is Jan Romme, hij is directeur van dat Ouderenfonds. Dag meneer Romme. Goedemiddag. Uh, wat, wat blijkt er allemaal uit het onderzoek? Nou, we, hebben, we hoorden dit soort geluiden al uh, iedere zomer eigenlijk. Als, je net, uh, als we in een verzorgingshuis kwamen, dan werd er altijd gemopperd van: uh, er is niks op uh, televisie. Uh, nou, dit jaar hoorden we dit, uh, dit uh, soort geluiden ook weer. Dus we dachten, nou, dan gaan we daar maar eens even aandacht aan besteden. Want het is voor ouderen best wel een, uh, een probleem. Het is. Uh... Voor de doorsnee Nederlander, de jonge Nederlander, die heeft er wat anders te doen. Maar ouderen, eh, met name in de zomermaanden, hebben helemaal niks te doen. Alle clubs zijn eh, gesloten, alle voorzieningen, er gebeurt niks. Er gebeuren geen gezellige dingen voor oudere mensen. En dan zijn ze ja, vaak op de televisie aangewezen om nog eh, enigszins vermaakt nou, te worden. Maar, maar hoezo is er niks op tv? Ik kijk even in eigen huis. De NGV brengt een fonkelnieuw kwaliteitsdrama in therapie, tweede jaar. Uh, nou, er is genoeg te zien. Ja, waar ouderen met name opgericht zijn, zijn met name de bekende programma's uh, die ze eigenlijk willen dat die gewoon doorgaan. En uh, uh, je ziet ook dat heel veel oudere mensen uh, naar dezelfde zenders kijken, dus als er sprake is van herhalingen, dan, uh, dan zien ze dat wel en dan zijn ze daardoor toch, uh, toch verveeld. Ze kijken naar de, met name naar de series, naar uh, goede tijden, slechte tijden, wereld draait door, ja. dat soort programma's... Ja, maar Thijs ja, van Nieuwkijven moet er ook een keer op vakantie. Ja, dat begrijp ik wel, maar van de andere kant, uh, uh, mijn fonds draait ook door als ik met vakantie ben. Uh, <laughs> dus uh, uh, ja, waarom zou het allemaal stoppen, plotseling ja. in die zomermaanden? Nou ja, ja, goed, er zijn, daar zijn allerlei alternatieven voor. En, en uh, ja, bedoel, als je, er zijn toch zoveel zenders, dan is er is toch altijd wel iets te vinden wat je kan kijken? Klopt, er zijn, er zijn heel veel zenders. Er zijn uh, zoveel zenders eigenlijk dat je er niet meer uitkomt. Um, uh, maar... Ja, ouderen zijn traditioneel toch heel erg uh, uh, honkvast. Uh, Nederland 1, e, 2 en 3 uh, zijn heel erg, uh, blijven heel erg populair. Je ziet ook dat ouderen vaak uh, niet snel een televisie, een nieuwe televisie aanschaffen. Uh, want ja, god, ze kunnen toch Nederland e, 2, 2 en 3 en uh, het journaal kunnen, ja. ze, kunnen ze zien. Maar we dus, uh, hebben nu toch ook Omroep Max. En die, die hebben, wij hebben van de week nog een bericht voorgelezen. Ze hebben nu weer een nieuw programma. Dat wordt hartstikke goed bekeken. Klopt. De er zijn natuurlijk heel veel nieuwe programma's. Uh, maar waar, waar de oudere mensen met name uh, naar kijken kijken, zijn toch de herhalingen. Het is uh, vaak de nieuwe programma's waar ze eerst zeven tijdje aan moeten wennen. Uh, en als dat een tijdje loopt, dan gaan ze daar ook naar kijken. Dus, uh, maar ja, het is, blijft een feit dat, uh, uh, dat, dat er toch heel veel gemopperd wordt... Uh, dat er niks meer op televisie is nou. in die zomermaanden. En dat komt natuurlijk ook door de grote eenzaamheid die, die in die zomermaanden bij die maar ouderen. Ja, moeten, we, moeten we dat niet tegen de families van die ouderen dan zeggen... in plaats van de publieke omroep de schuld te geven? Ja, natuurlijk. De families hebben natuurlijk ook een, een, een, een verantwoordelijkheid daarin. Uh, maar ja, je ziet dan toch dat veel veel families ook, uh, ook op uh, vakantie zijn. En dat ze, ja. Uh, die kunnen ook niet de hele tijd uh, omkijken naar, naar een oude vader of moeder. Ja. Ze kunnen wel natuurlijk kaartjes schrijven of een telefoontje plegen. Uh, maar er zijn ouderen niet mee geholpen. Die ja. zijn vaak omdat er helemaal niks meer te doen is. Uh, en omdat er ook voor hun niks ge wordt georganiseerd... zijn ze vaak toch heel erg uh, meer dan de gemiddelde Nederlander uh, aangewezen op televisie. Ja. En dan zoeken ze naar de vertrouwde programma's... en die vinden ze niet of ze zien herhalingen. En dat is een probleem. Even een tip nog voor de ouderen. Gewoon naar de radio luisteren. Er zijn geen herhalingen. Goeie tip. <laughs> Oké, okay. u vertelt het door, hè? Ik uh, zal het door. Dank voor het gesprek. Jan Rommel van het Nationaal Ouderenfonds. Dan nog een bericht speciaal voor de mensen die vonden... dat er hier op Radio 1 te veel aandacht voor de Tour de France was. De dagelijkse speciale tourprogramma's... de Tour Ontwaakt, de Proloog en NOS Radio Tour de France... die wisten namelijk behoorlijk interesse te wekken. 2,1 miljoen luisteraars hebben ernaar geluisterd. De waarderingscijfers voor deze programma's waren ook nog eens een keer heel goed. Radio Tour de France bijvoorbeeld kreeg van de luisteraars zelfs een 7,8... <tied> Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is wie. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat Willem Ruijs overleed. Op 4 augustus 1986 kreeg hij op zijn vakantieadres in Spanje een hartaanval. Hij werd 41 jaar. Ruis werd landelijk bekend door legendarische programma's... als de Willem Ruis Show, de Sterren Show, de Willem Ruis Lotto Show en Vijf Tegen Vijf. Wij doken voor het mediaarchief niet in zijn tv-verleden... maar wij kozen natuurlijk voor de radio. Twaalf jaar lang was hij presentator van het sportprogramma Langs de Lijn. Op 16 mei 1985 nam hij afscheid. Dat gebeurde live in de uitzending... waarin hij werd toegesproken door Kees Buurman... chef sport en actualiteiten van de NOS Radio. Ze zong het al, Petula Clark, een van mijn lievelingszangeressen. De show is over. En dat gold voor een van mijn lievelingspresentatoren, Willem Ruijs. Willem, wij zullen jou verschrikkelijk missen. Verschrikkelijk hartelijk bedankt voor de wijze waarop je toch kans gezien hebt... om twaalf jaar lang in deze bedompte ruimte... Oh. van dit meer dan erbarmelijke gebouw... van waaruit onze uitzendingen moeten komen... steeds weer de vrolijkheid op te brengen... om de jongens op de velden in toom te houden... om of ze op te juinen. Het was een verrekkelijke tijd. En ik hoop dat je het stukje radio waarmee je begonnen bent... nooit zal vergeten. En laat nu de... Kurken maar knallen en maken jullie de uitzending weer af. Ik wou twaalf uh, jaar zijn om zo... Ik zeg gewoon dat ik het heb gedaan omdat ik het leuk vond. Ik vind het nog steeds leuk. Dit was NOS Langs de Lijn. Techniek Menomendra, Willem de Feijter Ewoud Smit. Muziek Herman van der Velde. Aan uh, het papier. Ik weet de naam ook niet meer. Op de, het, het, het gaat even niet, laat ik maar. Productie Jan Vedema, want de rest staat allemaal opgeschreven. Dan weet u dat. Eindredactie aan regie Jaap Hofman. Eet u vooral de komende jaren ook nog ontzettend smakelijk. Dank u wel. Een zeldzaam moment. Uh, Willem Ruijs, die niet uit zijn woorden komt... We praten even over, door over deze legendarische eh, radio- en tv-held eh, met eh, Ferry de Groots. Heel lang eh, samengewerkt met eh, Willem Ruijs. Ferry, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we, we kennen hem natuurlijk vooral van die drukke eh, tv-programma's van hem. Maar hoe was hij als radiomaker? Uh, ja, om aan te wennen. Uh, dat moet ik wel zeggen. Ik, uh, ik was toen nog vrij uh, jong. Ik zat uh, in het begin van mijn carrière. En uh, ja, Ruijs was toch een afwijkertje. Uh, het was nog de tijd toen ik begon in 76 van het rode en groene licht. En je moest op je tenen lopen in de studio. Maar bij Ruis en Postema was dat echt niet het geval. <laughs> hoe meer chaos, uh, hoe leuker ze het vonden. En hoe leuker de luisteraars het ook vonden. Ruis kwam toch ook altijd heel laat binnen? Dat is tenminste het verhaal wat hier in, in Hilversum dan altijd rondgaat. Uh, ja, dat klopt. Uh, op zondagmiddag was Postema er al tijd om kwart over één. Uh, twee uur begon de uitzending. En dan... Werd de tijd gevuld met uh, Rotterdamse anekdoten. En ruis die kwam altijd vlak voor twee even uh, binnen. Maar ik heb zelf, ik ben begonnen als regisseur van langs de lijn op zaterdagavond van half negen tot half elf. En uh, ja, uh, Ruis die ging steeds meer snabbelen. En uh, op het laatste uh, konden we er niet meer op rekenen dat hij om half negen binnen uh, was. En dan vroeg ik aan even de Napel of Eddie poolman die op de velden zaten, van heb je een draaiboek uh, bij je? En die namen dan op de velden de rol van de presentator Ruis uh, over. En dan zo rond kwart voor negen hoorde ik achter mij bij de deur Goedenavond. En dan kwam meneer Ruis binnen en die ging zitten of er helemaal niets aan de hand was. En uh, die verontschuldigde zich ook niet. Uh, ik was nog te klein om hem uh, tot orde te roepen. En daarna begon het feest gewoon. Tegen half elf, om half elf begon Herman Stok met wachten op middernacht. En die had uh, altijd een primeur, of uh, vaak een primeur... En dan was het de kunst om uh, van tevoren de band even af te luisteren welke primeur die had. En die draaiden wij met Ruis dan heel uitgebreid. Aangekondigd uh, draaiden wij die om twee minuten voor half elf. Weg primeur. Ja, dat uh, was uh, Willem Ruis uh, een ja. beetje. Uh, hij is de man, was de man van de improvisatie. Was hij, want je hebt hem ook wel ge, heel lang geregisseerd ook. Was, ja. hij, was hij te regisseren? Nou ja, kijk, ik begon als regisseur en dan maak je heel veel fouten. En het was juist... Uh, Heel fijn dat een man als Ruis zo goed kon improviseren, want uh, daardoor leerde je gewoon uh, regisseren. Hij heeft mij in het begin uh, tientallen, honderdtallen keren misschien opgevangen met fouten die ik gemaakt had. Of uh, dat ik het niet in de gaten had wat er gebeurde en zo. Er komt zoveel op je af. Uh, toen was de uh, tijd nog dat er heel veel lijnen waren op uh, zaterdag en op zondag. Dus dan had je je handen aan vol. Uh, en dan was het toch wel heel erg prettig dat een man als Ruis daar gewoon... Uh, uh, ja, niet uit zijn evenwicht te brengen was. En uh, ja, als hij een half uur vol moest lullen. omdat het niet klopte. dan deed hij een half uur. En als hij vijf minuten moest. dan deed hij vijf minuten. Dus uh, ik heb er eigenlijk heel veel baat bij gehad. om het vak van regisseur te leren. Ja. Befaamde duo natuurlijk. op de zondagmiddag. Koos Postema en Willem Ruijs samen. Er werd veel gelachen in de uitzending. ook vooral buiten de uitzending ja. om, denk ik. Ja. Uh, die konden aardig met elkaar overweg. Ja, die konden heel goed met elkaar over. Ja, en er was ook altijd een soort meligheid. Bijvoorbeeld uh, Heinze Bakker, die was toen een van onze verslaggevers en die kwam uit Friesland. En dan was het de kunst om uh, Heinze Bakker aan te kondigen. Uh, hier, VVV tegen PSV, hier is Heinze Bakker. En dan zeiden ze meteen daarna, boerenlul. Maar op het moment dat ze dat zeiden, drukte ze de krugknop in. Dus als je daar in die studio bij ze zat, dan hoorde je de hele middag, VVV, PSV, Heinze Bakker, boerenlul. Hij heeft dat nooit gehoord en de luisteraar heeft dat nooit gehoord. En ja, als je het nu vertelt, dan denk je: ja, waar gaat het over? Maar uh, ja, dat was een soort meligheid die hele zondagmiddag. Die, uh, die voor ons, uh, nou, ja, het was een plezier om naar je werk te gaan. Ja, ja. ja Willem Ruijs, ja, het gaat deze dag heel veel over hem. Uh, ik zag zelfs de hele VARA-gids aan hem gewijd, zo'n beetje. Uh, maar de radio wordt wel eens een beetje vergeten. Maar dat was toch zijn finest moment dingen. Daar is hij eigenlijk ook ooit begonnen. Uh, ja, ja, dat geloof ik wel, hoewel uh, hij was al eerder begonnen dan ik hoor, dus daar heb ik niet zoveel uh, herinneringen aan. Willem Ruis, toen ik bij de NOS Radio kwam, toen was Willem Ruijs was al iemand. En, uh, dus het begin van zijn carrière heb ik eigenlijk niet zo uh, gevolgd. Ik zat toen nog bij de Piraat, oh, ja. bij Radio Noordzee, dus ja. Uh, dan bellen we daar, daar nog een keer, andere keer over, Ferdy, want dat is ook een leuk verhaal, Radio Noordzee. Mm -hmm. Dankjewel voor nu, bij het stilstaan en het het. Uh, uh, mag ik nog wat zeggen? Ja. Over de uitzending van uh, net. Ja. Ik ben nu 63 jaar en mijn moeder is 94. Maar die kneuterigheid over die televisieprogramma's die hiervoor zaten, die <laughs> hebben wij niet hoor. Nee. Jij gaat ook keurig bij je moeder nog op bezoek. Uh, ja, en ja. wij vermaken ons ook zonder televisie. Uh, goed zo. Uh, okay. dank, na, dankjewel. Hoi hoi. Uh, lunch met Jurgen van den Berg. Ik moet nog even zeggen, we zeiden net dat de laatste uitzending van Willem Ruis in 1985 uh, was. Dat klopt niet, dat was in 1982. Dat is dat ook gelijk rechtgezet. Uh, wat iedereen eigenlijk al dacht, blijkt nu ook. Het afluisterschandaal in Engeland gaat verder dan de krant News of the World... en de andere bladen van Rupert Murdoch. De telefoon van voormalig model Heather Mills, bij ons vooral bekend als de ex van Paul McCartney is nu ook afgeluisterd, zegt zij. Ik praat erover met uh, Groot-Brittannië-correspondent Hieke Jippes. Hieke, goedemiddag. Goedemiddag. Wat, wat is er precies aan de hand met die uh, Heather Mills? Heather Mills heeft uh, tegen de BBC gezegd... dat uh, zij uh, weet dat zij is afgeluisterd... niet door een krant van het uh, News International Concern van Rupert Murdoch... maar door het Trinity Mirror Concern dat een journalist van de Mirror-groep... dus dat kan iemand van de Daily of van de Sunday Mirror zijn... tegen haar bevestigd heeft in een telefoonconversatie... Uh, toen, ze haar, toen ze Heather Mills confronteerde... met bepaalde uitspraken die ze had gedaan... zei Heather Mills dat kunnen jullie alleen maar van een afgeluisterde telefoon hebben... waarop de journalist zei... Uh, en als jullie dat gebruiken, dan loop ik naar de politie... waarop die journalist tegen haar gezegd zou hebben... ja, ja, inderdaad, kalm, maar uh, we zullen het niet gebruiken. Ja. Dat is voor haar het bewijs dat zij ook is uh, afgeluisterd. Ja. En die Mirror is een... Wat is dat voor blad? De Mirror is een heel populair um, arbeidersblad. Echt in de oude zin van het woord. Een socialistisch links, uh, linkse populaire uh, krant, waarvan uh, de inmiddels uh, tot televisiebekendheid uh, uh, geworden... Uh, Piers Morgan, een Britse journalist die de opvolger is van Larry King op uh, CNN... Uh, die was daarvan destijds de hoofdredacteur. Aha, kijk aan. Dus uh, dit kan, zich af, kan ook afstralen op die Piers Morgan... Dit kan zeker afstralen op die Piers Morgan. En uh, er wordt nu al, als je naar het internet kijkt, gespeculeerd over CNN... die hun brand niet zouden willen laten bezoedelen door uh, hier ook in betrokken uh, te worden. Piers Morgan ontkent overigens in alle toonaarden dat hij... ...ooit uh, uh, opdracht heeft gegeven tot het afluisteren... ...dan wel uh, uh, weet dat er iemand heeft afgeluisterd. Het probleem is alleen dat hij zelf in het verleden... ...daar andere uitspraken over heeft gedaan... En uh, dat uh, komt dus niet zo ontzettend goed uit. Hij schreef uh, een aantal jaren geleden in de Daily Mail bijvoorbeeld... dat hij, uh, uh, uh, uh, uh, daarin zei hij letterlijk... Uh, op een gegeven moment uh, kreeg ik een uh, tape te horen van een boodschap... die Paul had achtergelaten voor Heather op haar uh, mobiel. Uh, het was werkelijk heartbreaking. Ze hadden kennelijk uh, ruzie gehad. En Paul McCartney was zo ellendig dat hij zelfs op een gegeven moment... Uh, voor Forheadersong, uh, kom alsjeblieft terug. We can work it out. <laughs> dat oude Beatles-hit. Um, nog even, want die, die Alistair uh, Campbell... dat was ooit de spindokter van uh, Tony Blair... die komt toch ook van die Mirror af? Ja, die heeft oorspronkelijk voor de Mirror gewerkt... maar op het moment dat dit speelde... was die lang de woordvoerder van Tony Blair. Dus die kan zich hiervan uh, voor alsnog uh, distancieren. Ja. Uh, maar Piers Morgan, dat is inderdaad reuze serieus. En, en uh, er zijn al een paar... Uh, parlementariërs hier die geroepen hebben het is heel mooi dat Piers Morgan vanuit Amerika waar hij tegenwoordig woont voortdurend via zijn advocaten statements afgeeft van ik heb er niks mee te maken en ik begrijp niet waar ze het over hebben maar laat u maar eens terugkomen en dan zullen we hem daarover ondervragen nee. dus laat u maar terugkomen in Engeland en ik begon ermee te zeggen dat we eigenlijk allemaal al dachten dat het echt niet alleen maar tot die Murdoch-kranten beperkt was gebleven nou dat is hiermee ook bewezen dus zowel rechts, links, uh, iedereen, iedereen zit er eigenlijk wel in nou bewezen, we voelen het allemaal aan ons water, want in dat bekende dossier waar de politie nu eindelijk onderzoek naar doet, daar zitten 4000 namen in van mensen die voorkomen op de lijst van die particuliere detective die uh, inmiddels al in de gevangenis heeft gezeten voor afluisteren. Aan de andere kant, Heather Mills is natuurlijk niet um, de meest uh, betrouwbare getuige, want wat ik alweer vergeten was, maar net weer uh, uh, vond, was dat ze tijdens haar echtscheidingsprocedure met Paul McCartney uh, beschuldigd, werd door het McCartney-kamp uh, van het feit dat zij weer uh, de voicemail van Paul McCartney had afgeluisterd ja, ja. en de inhoud daarvan naar de media had gelekt destijds. Ja, ja. En een hoop geld eraan overgehouden, ook geloof ik hè, aan die scheiding. Ja, ik ben het bedrag even vergeten, <lacht> maar ze kan in ieder geval uh, stil gaan leven. Ja. Maar stil wordt ze niet. Uh, terecht dat je dat dan even uh, corrigeert, want het moet allemaal nog maar bewezen worden. Uh, hoe dan ook? Uh, dat houdt ons nog wel even bezig, dat schandaal daar in Engeland. Je blijft het voor ons in de gaten houden. Hieke Jippus, dankjewel. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Aad van de Heuvel en speciale gast Maxime Hartman. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 en daardoor is het juridisch mogelijk om selectief te zijn. Drie ambtenaren van de gemeente Groningen die weigeren om homoparen te trouwen... mogen die functie straks niet meer uitoefenen. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen voor het weigeren niet worden ontslagen. Groningen heeft daarom besloten dat hun tijdelijk contract niet wordt verlengd. En opsporingsprogramma's op tv leiden tot steeds meer arrestaties. Vorig jaar werd in 42 van de zaken een verdachte aangehouden. In 2009 was dat nog 38 Er zaten ook grote zaken tussen. Zo werd in de Amsterdamse zedenzaak hoofdverdachte Robert M. opgespoord nadat op tv een foto van een slachtoffer was getoond. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In het hele land is het zonnig. Er staat een matige zuidwestenwind en daarbij stijgt de temperatuur... naar 22 graden langs de kust tot 26 graden in het oosten van het land. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en later in de middag kan in Zeeland al wat regen vallen. Ook in Groningen blijft het niet overal droog en kan een enkel buitje ontstaan. Vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. Het koelt daarbij af naar een graad of 17. Morgen begint de dag bewolkt met in het noordoosten kans op een beetje regen. Daarna breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In het oosten van het land is ook kans op een enkele lichte regenbui. Bij een matige zuidwesten tot westenwind wordt het 20 tot 24 graden. In het weekend is het wisselvallig weer met bewolking en af en toe regen... maar ook enkele zonnige perioden. Het wordt langzaam frisser met op zondag gemiddeld 20 graden. Aan WB Verkeersinformatie. er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Knopend Ouderijn en Vianen, 5 kilometer door de werkzaamheden. Er was een aanrijding op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en sint joos nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Epe 3 kilometer. Rechte rijstrook is daar dicht, er staat een auto in brand. En ook een aanrijding op de A67 Vendel richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Velden en knooppunt Heiken. Vanaf de Duitse grens tot aan het knooppunt staat nu drie kilometer file. Verkeer wordt zolang via de vluchtstrook geleid. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Aad van der Heuvel, oud-journalist, programmamaker... en de man die Willem Ruijs bij de televisie ruip gehaald. Uh, vertel je net. Ja, dat klopt. Uh, Willem die was toen uh, bij de KLM... en deed af en toe wel eens wat voor de radio... En toen kwam ik hem tegen omdat wij de Van Spijk Show gingen maken. En uh, toen zei Willem, daar wil ik graag aan meedoen. En in een opwelling heb ik toen gezegd... ja, dat lijkt mij buitengewoon nuttig, Willem. Zijn en goed die is, uit? Hij is toen uh, Van Spijk geworden. En, wat iedereen vergeten is, maar ze moeten nog steeds bestaan... hij maakte prachtige filmpjes... over een dichtend echtpaar in Zeeland, herinner ik me. En een meneer die een act had... die bespoot zich helemaal in goudkleuren... Hm? en uh, trad dan op met Olympische standen. En hij filmde zijn laatste optreden. En toen zie je over dat goud zie je een traan naar beneden biggelen. Ja, fascinerend. Maxime, dit lijkt bijna uit jouw programma weggelopen. Ja, ja, ik ja, ja, zal, ik ja. ga die filmpjes even opzoeken, denk ik. ik, ja, ga ik ja, ze moeten nog bestaan. Ja, leuk. Dus, uh, ja, ja. Maxime Hartman, uh, dit is onze tweede gastprogramma maken bij de VPRO. In de zomer hebben we speciale gasten met wie we terugkijken op het afgelopen seizoen. En uh, jij bent daar één van. Um, mm -hmm. um, laten we eerst even luisteren naar een paar fragmenten. Want je hebt een hoop gedaan de afgelopen tijd. Weet niet of je nog getrouwd bent? Ja. Al 34 jaar. Die heeft er ook geen problemen mee dat u zich eerst af laat lebberen door de hondjes. En dan gaat ze toch niet met u kussen. Ja hoor, heerlijk. Maar je komt nou eens een hele rustige vader over. Maar hij ziet er ook wel sterk uit. Hij is ook wel een felle kerel. Hij heeft een moment, weet je. Ik denk dat hij niet. dat iemand aan jullie moet zitten. Dat hij dan meteen. Nee, dat niet. Ik ben vrouwendeskundige, daarom zit ik hier, jongens. Oh, ja. Jij? Ja, dat laatste is uit het programma dat nu nog steeds loopt. Uh, ze is van mij. Toch veel over vrouwen. En die andere dingen kwamen uit het Maxime. Nee, nee, die andere kwam uit uh, tand in uh, Turkije. Oh, Tant in Turkije. Dat loopt ook nog. Oké, okay, maar dat, dat, daarvoor was het Daarvoor was het maximum, ja, klopt. Ja. Hoe is het eigenlijk, dat is eigenlijk de eerste vraag. Even, jij bedenkt allemaal dingen in jouw hoofd. Uh, daar kun je van alles al van zeggen, van dat hoofd. Ik uh, ja. bedoel, van, van de binnenkant. Mm -hmm. Naar de buitenkant en, ook. En dan krijg je het nog uitgezonden ook. Ja, mooi is dat, hè. Dat is toch eigenlijk een gezegende positie. Ja, hoe doe je dat? Ik klaag ook nooit. Ik hoor wel als mensen bij de omroep klagen... neem nou bijvoorbeeld een Mart Smeets, die hoor je ook vaak klagen... van ja, ze willen me niet meer. Dat soort dingen hoor je mij nooit zeggen. Dus ik ben echt elke dag weer dankbaar dat ik dat mag doen. En dat ik gewoon mijn eigen creativiteit voor mag geven. En dat ik er nog voor betaald krijg ook. Dat is echt belachelijk. Maar die bazen, die willen altijd vaak zekerheden. Die willen een beetje precies weten hoe het allemaal zit. In een paar zinnen duidelijk hebben hoe zo'n programma in elkaar zit. En dat, dat lijkt me heel lastig dan. Dat is wel een beetje lastig, ja. Ik moet wel het spel meespelen. Want het is, uh, ik weet zelf namelijk ook nog niet hoe het wordt als ik een programma ga maken. Dan vind ik het ook niet meer zo interessant als ik echt helemaal van A tot Z weet hoe het programma gaat worden. Dat heb ik ook met schilderen. Stel dat je helemaal weet hoe het schilderij gaat worden. Waarom zou je het dan nog gaan maken? Dus ik wil ook nog een beetje tijdens het maken gaan knutselen en het omgooien. En dat is heel lastig voor de beleidsmakers. Want die willen natuurlijk zekerheid. Ja, maar toch krijg je zover dat ze zeggen, van, ga maar door. En dat Omroep Maxime bijvoorbeeld, dat, gaat, dat krijgt gewoon een tweede, tweede serie. Dat gaat ongelooflijk, hè? Maar er zijn ook wel zware dreigementen en uh, fysieke <laughs> dat soort dingen. Jij weet iets van de zendercode of zo. <laughs> nee, ik doe altijd uh, gewoon persoonlijk en fysiek bedreigen. En dan lukt het toch wel. Ja. Vertel eens wat het idee achter Omroep Maxime is. Want daar is toch wel veel over, over gegaan, ook bij de, bij de, de recensenten en zo. Ja, nou ja, uh, heel veel mensen dachten dat het uh, mijn bedoeling was... om mensen af te zeiken. Dat is het helemaal niet. Ik speel wel een spel. Ik heb een bepaalde manier van interviewen. En wat ik leuk vind, is uh, als het uh, gewoon een beetje ontspoort op televisie. Ik vind televisie vaak zo voorspelbaar. Ik vind vaak de live programma's waar het misgaat en waar dingen niet gaan zoals het hoort. Of zoals de bedoeling was. Dat vind ik interessante televisie. En dat probeer ik eigenlijk in de, in de reportages die ik maak. Ik ga zeker naar die reportages van Willem Ruijs kijken. Want dat klinkt heel goed. Probeer ik ook gewoon bij mensen op bezoek te gaan. Ik weet totaal niet wat ik daar ga doen. Uh, maar dan is het gewoon uh, jezelf openstellen en echt interesse tonen... en een beetje uh, met gevoel voor humor, dat vind ik wel belangrijk. Aard van Heuvel, heb je gekeken naar Omroep op Maxime? Ja, zeker. En, uh, een van de belangrijke taken van de publieke omroep zou moeten zijn het, het experiment. Ja. Je moet af en toe eens nieuwe dingen durven doen... En daar voldoet hij natuurlijk voortreffelijk aan. En iedereen die daarvan schrikt of uh, boze dingen over zegt of zo, die moet dus begrijpen dat dit eigenlijk bij een publieke omroep zou moeten horen. Ja, ja. We houden ze een aantal andere zaken, maar zeker dat experiment. Hey, want is dat ook wat jij wilt? Hè? Er zijn mensen die vinden het fantastisch en er zijn mensen die vinden het helemaal niks. Er, ja. zit, er zit eigenlijk niks tussen. Nee, er zit weinig grijs gebied tussen, ja. ja maar dat vind ik ook leuk. Ik bedoel, uh, ik zal nooit uh, een programma maken wat een miljoen kijkers of meer trekt. Uh, Sterker nog, je hebt zelf gezegd, van als een programma een miljoen kijkers trekt, moet het niet meer bij de publieke omroep omroep worden uitgezonden. Dat vind ik eigenlijk wel, ja. Want wat doet het dan daar nog bij de publieke omroep? Dan blijkbaar is het zo'n groot uh, populair iets, dan het, kan het beter onder licentie aan de commerciële gegeven worden en, en daar geld voor gevraagd worden, zodat wij weer bij de publieke omroep nieuwe dingen kunnen experimenteren. Ja. En af en toe komt daar weer een hit uit en die gaat weer naar de commerciële. Nou, je kan ook zeggen, van je hebt een programma wat, wat gewoon goed is en bij de publieke omroep hoort en blijkbaar veel kijkers trekt en daarachter zetten we een programma wat, nou ja, wat, wat op voorhand misschien wat minder kijkers trekt en dan blijven ze wel doorkijken bijvoorbeeld. Nou ja, je hoeft het inderdaad ook niet zo zwart-wit te doen. Je kan inderdaad uh, een programma van vijf, zeshonderdduizend... Uh, dat noem ik een goed scorend programma. Maar als het boven de anderhalf miljoen komt of twee miljoen... vind ik het een beetje ziek worden. ook dus... vrouwen moet niet meer bij de politie komen. Nee, om. vind ik niet dat het daar thuis ja. was. Aan van de Heuvel, mee eens? Nee, niet helemaal mee eens. Ik vind dat uh, een aantal uh, publieksuitzendingen die miljoenen kijkers trekken... dan moet je gewoon even naar kijken van... Uh, heeft het een beetje kwaliteit? Past dat eigenlijk bij een publieke omroep? en. Kijkcijfers alleen uh, tellen niet. Dat, uh, dat geldt voor kijkcijfers, voor, voor boekenprogramma's van 400.000... tot aan boerzoektvrouw van uh, bijna 4 miljoen. Ik Moet even kijken, stelt dat programma iets voor? Heeft dat de enige kwaliteit? Is het niet al te achterlijk? En als dat zo is, dan mag het voor mij best op, uh, op de publieke omroep. Ja. Uh, waar Maxime en ik het zeer op tegen hebben, zijn uh, uh, hele domme programma's. Van uh, quizjes waarin ja. vragen worden gesteld. Uh, die middelbare scholieren uh, uh, verafschuwen, zelfs. Zo dom is het. Kijk, dan denk je bij jezelf. dat hoort niet uh, op de publieke omroep. Zelfs niet als ze 2 miljoen kijkers heeft. Fons van Westerlo heeft uh. zich uh, direct met jou bemoeid. He? Die zegt: van nou, dit is nou een voorbeeld van een programma. waarom zendt de publieke omroep dat uit? En eigenlijk kan dat hele Nederland 3 wel weg, zei hij zelfs. <laughs> ja, maar die man is, die is echt. Uh, aan het andere uh, punt van het, het spectrum van uh, hoe je naar de publieke omroep zou moeten kijken dan ik. Uh, hij vindt gewoon dat alles om kijkcijfers en marktaandelen draait. En ik denk dat het, uh, het is een massa, medium, televisie, ook de publieke omroep. Maar het is vooral bedoeld om, om uh, iets over te brengen. Iets mensen te prikkelen. Het uh, kan met amusement, het kan met ontroering. En uh, je moet de dingen doen die de commerciële laten liggen. En de commerciëlen zijn daar ook veel beter in... om een quizje goed in beeld te brengen of wat dan ook. Dus waarom zouden we ons daarmee meten? Ja. Het is grappig, wij, ik weet niet of jij het onderwee, maar wij zaten ooit in de Nationale Nieuwsquiz samen. Toen gingen we daarna even wat praten. Toen vertelde hij al over die vrouwentalkshow. zei ja, ik heb een plan, ik wil ja. een soort voetbal international, maar dan over vrouwen. Nou, dat is er ook gekomen. Dus hoe je dat allemaal flikt, ik weet het niet. <laughs> heb je het gezien nee, ik heb gezien, nee, dat ken ik niet. Ik Ze heb wel mij. uh, mijn tante in Turkije en ja. zo. Uh, dat zie ik regelmatig, maar dit programma heb ik nog nooit gezien. Niet, niet eens uh, be bewust of zo, nee. of, uh, maar ik heb het niet gezien. Ik ken het niet. Waarom zit Waldemar Torenstra erbij? Vraag mijn vriendin notabij benen? Um, nou, dat hebben we bedacht, omdat uh, dan heb ik een vrijere rol, zeg maar. Dus de, als ik ook presentator zou moeten zijn, ben ik ook verantwoordelijk voor uh, de onderwerpen, uh, dat die doorgezet worden, en uh, over, zeg maar, van de ene onderwerp naar het andere onderwerp, daar ben ik niet zo goed in. Dus uh, het idee was, dan heb ik een vrijere rol. Maar... Ik moet zeggen, ik ben nou niet 100% tevreden. Ik vind het wel dat Waldemar het goed doet. Maar ik ben zelf nog niet blij met mijn rol. Ik zit nou toch een beetje als sidekick en dat is mij te bescheiden. Mm. Hoe, hoe, hoe vind je dat het... Want het idee was er ooit en, en het, het is nu op, op tv. Ja. Ik heb ook het idee, want ik heb de eerste aflevering ook gezien. Ja. Dat, het allemaal, dat er best wel veel in geknipt was. Maar het begint nu wel een vorm te krijgen, heb ik het idee. Ja, het begint een beetje een vorm te krijgen. Al moet ik nog wel voor mezelf. Ik, bedoel, ik vind het programma aardig gelukt, maar ik, heb, uh, ik, vind, ik vind zelf dat het nog te veel rust op wat die gasten vertellen. En uh, daar staat of valt het natuurlijk elke talkshow mee. En het is toch nog wel lastig om mensen echt open en eerlijk te krijgen over vrouwen. Dus ja. dat valt me nog een beetje tegen. Maar het is een eerste aanzet. En misschien na dit seizoen, als we door mogen... dat het een beetje in de cultuur van Nederland komt... om ook gewoon over vrouwen te praten als ja. man. Jij probeert dat wel af en toe. Ik heb bijvoorbeeld dat stukje met Arie Boomsma gezien. Ja. Dat, dat werd eigenlijk een heel mooie, mooie strijd wel. Ik bedoel, hij, hij hield ook stand, absoluut. Ja. Uh, is het uh, goed om, om zo'n programma te maken over, uh, over vrouwen? Vrouwenzaken, mannen over vrouwen. Ik heb geen flauw idee. Ik, als ik in het café kom, dan uh, worden regelmatig uitgebreid over vrouwen gesproken. Ja. Ja, maar, dat is dit ook eigenlijk. Uh, ja, dat zal wel. Ik, ik, ik heb het dus nogmaals niet gezien. Maar ja, god, waarom niet? Ik bedoel maar, praat onderwerp... jij zelf wel eens over vrouwen met andere mannen? Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Nou, dat, uh, kijk, zeker. Meestal doen we dat heel erg eenzaam. En we, we, we zijn nou, gek ja. op vrouwen, maar we lijden er ook onder. <lacht> en ik, Het leek mij wel goed om dat op tv te doen. Om dat eens een keer open te gooien. En gewoon ook vrouwen te laten zien wat ze ons allemaal aandoen. En bovendien doen vrouwen dat heel erg veel over mannen. Hè? Maar dat doen ze vaak in de kamertjes. En ik heb besloten om dat als man gewoon live op televisie te doen. Of is het live? niet leuk om, om als je dat het de tweede serie... Op, het, uh, op de vrouw die uh, eenzelfde soort programma gaat maken, maar dan over mannen. Ja. Huh? Nee, ja. dat zit ook al in de pocket. Dat uh, gaat eraan komen. Ah, dat komt ook nog. Ja. Nee, maar ik dacht ook, wat een leuke uh, mag je gratis gebruiken. hoor ja? uh, Om gewoon uh, een publiek van vrouwen eromheen te zetten als jullie daar zitten. Ja, dat, dat hebben we over nagedacht. Uh, misschien is dat ook wel een goed idee, maar er zijn twee soorten mannen. Sommige mannen die worden dan uh, meer haantje als de vrouw zitten te kijken, ah, ja, ja. dus die gaan beter worden. Ja. Maar er zijn ook mannen die denken, ja, maar na de opnames uh, zit ik in, het, uh, in de bar... en dan kom ik die vrouw weer tegen, dus ik hou me in. Ja, ja, ja. Nou, dan nog even de tante in Turkije. Dat uh, was altijd tante in Marokko... een aantal jaren en ja. nu uh, Turkije. Wat is het idee daarachter? Het idee was ook om, om een beetje een ander beeld eens te geven... van bijvoorbeeld de Marokkaanse... Ja, dat was mensen. oorspronkelijk. Uh, Marokkanen komen natuurlijk heel vaak... Uh, in het nieuws uh, jongeren op een negatieve manier. Uh, al dan niet terecht. Uh, zelf vinden ze dat het onterecht is. Uh, ik denk dat het niet altijd onterecht, onterecht is. Maar de NTR of de RVU destijds... die besloot van... De Misschien is het ook wel eens leuk om op een andere manier aandacht te besteden aan uh, Marokkaanse mensen. En toen uh, hadden ze bedacht om, um, um, uh, zeg maar, een Nederlandse Marokkanen die op vakantie gaan in Marokko, eens uh, te gaan uh, bekijken en, en uh, te interviewen. En het werkt eigenlijk heel erg goed. Want uh, ja, je, je ziet, het zijn net mensen, hè? <laughs> ja, aan van Neuven, Nou Ja, dat is, dat, dat is precies wat hij zegt. Uh, het aantrekkelijke van dit soort programma's is dat je eens rond uh, in Marokko en Turkije. En dat je ziet, uh, inderdaad. Maar dat zijn leuke mensen. En dat ja. zijn ook zagrijnige ja. mensen. En vervelende mensen. Kekke maar het zijn echt mensen. Joh. <laughs> en Ja, nou, maar dat vergeten we natuurlijk ja. heel vaak. En uh, als je daar rondkijkt. is dat een best een aardige, leuke, vrolijke samenleving. En ook dat vergeten wij. Ja. ja. Nou, ook geslaagd dus. En de tante in Turkije heet het nu. Is nog steeds ook te zien. Ja. Uh, laten we het even hebben over uh, Tom Karmans. Die zat gisteren bij Nieuwsuur. De, uh, de man, de Dutch commandant, die tijdens de val van de, de moslimman Klaver-Sverbenica. in 95 daar de, de verantwoording had. Um, hij uh, wilde zich verweren na alle kritiek die hij jarenlang heeft gekregen. Is het een slimme zet? Is hem is het, is het, is het, is het, dat gelukt eigenlijk? Nee, dat is hem niet gelukt. Nee, nee dat is hem niet gelukt. En. Uh, een van de dingen die vond ik heel tekenend... dat hij vond dat uh, die generaal Cousy hem een mes in de rug heeft gestoken. Een bajonet moet dat zijn Je Hij achteraf gingen. gezegd dat hij misschien niet de juiste man was... om daar de leiding en te hebben. En hij zei, hij is niet de juiste man op de juiste plaats geweest. En uh, daar heeft die Cousy natuurlijk volkomen gelijk in. Alleen, misschien had Cousy dat niet uh, in, in de pers moeten meedelen... maar, maar hij heeft wel gelijk. Het was, uh, het was niet de juiste man op de juiste plaats. En hoe zou je dat ook willen... Want niet, niet iedereen is natuurlijk verplicht om een held te zijn. Nee. He, wat wij hadden gewild, is dat hij tegen die Mladic zou terug zijn gaan schreeuwen. Ja. En hij had om iets te verdedigen, want mm. hij zat daar namens de, de Verenigde Naties. Ja. Wij hadden ontzettend graag gewild dat hij uh, het glas drank uit zijn handen had laten vallen. En dat hij zeker cadeautjes niet zou accepteren van die schurk. Dat, is echt dat hadden wij allemaal ja. gewild. Ja. Maar ja, aan de andere kant, uh, die man zei zelf al... ja, ze hadden mij nooit moeten laten onderhandelen met die Mladic... want daar ben ik niet geschikt voor. Daar zit al iets in van niet de goede man op de juiste plaats. En er zat ook nog iets achter van... er uh, waren dertig Nederlandse militairen in gijzeling... Buiten die, uh, buiten die enclave. Dus er zijn wel verzachte omstandigheden. Uh, maar nogmaals, nee, het was geen verheffende uh, tafereel. Vond je wel geloofwaardig? Want hij, nou, zei, hij vond, zei bijvoorbeeld ook van ja. dat hij eigenlijk op een gegeven moment had aangegeven... van nou jongens, we moeten hier stoppen, dit kan gewoon niet meer. Uh, ja, we ook wel een beetje de straatjes schoon te vegen. Ik heb echt met verbazing, ik heb het vanochtend pas teruggekeken... ik heb het gisteravond niet gezien, ik heb echt met verbazing zitten kijken. En ik vond het echt een stuitende, interv een goed interview door uh, Ton Huis gemaakt. Maar ik, ja... Geloofwaardig. Ik, ik zat alleen maar te kijken, wat is dit voor een man? Ik snap niet, je hebt toch van die reclames bij het leger... van geschikt, ongeschikt, en dan word je zo... Ja. Ik snap niet dat deze man, je ziet het aan zijn ogen... ik heb zelf veel gebokst... dan zie je ook aan iemand zijn ogen of iemand een vechter is... of, een, of angst heeft. Mm -hmm. nou, deze man heeft echt totaal geen vechtersmentaliteit. Ja, Eén verzachte omstandigheid, die man zit daar in een oorlog. Hè? Zo beschouwde ja. hij dat, en dat was het ja. natuurlijk ook wel... En uh, ik heb zelf een paar maal in een oorlog moeten zitten. En ik begrijp ontzettend goed... dat de meeste mensen in die omstandigheden geen helder zijn. Nee? Dus ze hebben die man op de verkeerde plaats gezet, want dat hadden ze allemaal moeten weten. Ja. En ze hebben hem op een afschuwelijke manier in de steek gelaten. Ja. Hij heeft een aantal malen ja, om steun gevraagd. Dat is dus allemaal okay. weg. Maar hij is wel kolonel geworden. Ja. En ik heb bij stratego geleerd dat je eerst zeg maar sergeant wordt. Dus je hebt behoorlijk ja, wat promotie gemaakt. de eerste klas. Zondag zondag de eerste klas. Dus die man die heeft promotie op promotie gemaakt. Er zijn toch ook. Uh, wie heeft dat dan gedaan? Wie heeft hem dan, dan ooit kolonel gemaakt? Een kolonel moet uh, toch ook uh, wel een beetje power hebben. Ja, maar ik denk dat je in de kazerne natuurlijk wat uh, flinker bent altijd dan uh, op het uh, hmm. Dat het ontzettend moeilijk is om, om te bekijken wie die Marco Kroon is en ja. wie die andere man ja. is. Want ik ben het wel ja, met je eens, ben het wel eens met wat je zegt. Het is natuurlijk heel makkelijk om achteraf uh, hem als een enorme loser te bestempelen. Want ik denk dat eigenlijk de meeste Nederlanders zo zouden reageren zoals hij dat, dat zou doen. Hem. Dat denk ik. Ja. Dat ja, ze dat gewoon denk ik. zouden lachen en een drankje met hem nemen. Ja, ik denk dat dat zo is. Komend weekend is weer de Cannot Parade van de uh, Gay Pride. Um, er is veel aandacht voor, uh, voor de homo's in de media. Is dat terecht of niet, uh, Maxime? Nou ja, ik denk dat het wel terecht is. Want uh, anders uh, zou het ook niet gebeuren. Ik, ik hoor wel van een aantal homo's die ik uh, ken... Dat, dat in grote steden dat, ze, dat het er niet makkelijker op wordt als homo. Dus blijkbaar is het nodig om, om uh, weer te laten zien... Dat je, uh, dat je wil vieren dat je homo bent. En uh, dat je er zelf trots op kunt zijn. Dus ik heb daar zelf... Ja, ik ben zelf geen homo, dus ik kan het niet beoordelen. Maar ik hoor van vrienden dus dat het niet ja. makkelijker is geworden. En had. ik hoor van vrienden dat ze natuurlijk toch ook weer iets hebben... van bedenkingen van... hé, hey, nou worden we toch weer die speciale groep gemaakt... die we eigenlijk niet zouden willen zijn. Maar ik denk dat, uh, ja, dat, dat het aan de andere kant uh, dat er veel stiekem getreiter is... en dat ja. er uh, vreselijke dingen gebeuren vanuit mensen van het plotteland, land... de Bijbelbelt en de, en de Berberbevolking. Ja. Dat dat allemaal niet roze geuren maneschijn ja. is. Maar er is ook wel vaak een kwestie van, uh, van zelfbeklag, hoor. Dan hoor ik weer een man die zegt... ja, ze zijn vriendelijk tegen me, ik krijg een hand op mijn schouder. Maar tenslotte... Uh, hoor je er toch niet bij. En dan denk ik, ja, ik denk toch dat het vaak meer in jezelf ligt... dan aan, aan een ander. Hm. Er komt het een speciale thema-avond met Arie Boomsma... en Claudia de dan komend weekend, dus uh, zullen we er veel van zien... Uh, in verband met die botenparade. Maar krijgt Arie maar dan eindelijk zijn coming-out? Weet ik Of niet. nog steeds niet? Ja, jij, jij hebt hem in je programma nee, ja. ja, Hij garandeert mij dat hij dat niet is. En ik geloof hem, want ik, ik, ik, ik vind hem heel integer en, ja. en een aardige kerel. Aardig en, en hij zegt, waarom zou ik daar moeilijk over doen? Over doen? Maar ik vind het wel grappig dat hij zo'n voorvechter is. Ja, en het zou pas een normale samenleving zijn... als wij met z'n allen iets zouden hebben van... het interesseert me eigenlijk niet. Nee, gereden of die boom al homo is of niet. Dat is waar. Goed. Uh, jij komt nog met allemaal mooie nieuwe plannen die we gaan zien? Uh, nou, ik heb best wel hard gewerkt de afgelopen elf maanden. Ik ben eigenlijk bijna te veel op tv de laatste tijd. Dus ik kom in het nieuwe jaar kom ik weer terug met de omroep Maxim. Oké, okay, nou, dan gaan we ons daarop verheugen. Dank voor je komst naar hier. Maxim Hartman en Aad van der waren. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan gelijk door naar de andere kant van de tafel. En daar staat Tinka Belo, 55 jaar uit Utrecht. Uh, welkom. Dank je. Ik moet even zeggen, staat, ja, we zien het niet. Hoewel, er staan nu camera's hier, dus er zitten mensen ja, mee te kijken. Ik oh, denk, ja. waarom staat hij mevrouw? Ik last van uw rug, hè? Ja. ja, ik kan alles behalve zitten. Kijk nou. Dus nou dan dansen, werken. geen probleem. Ja. Oh, dat kunnen we zometeen na de uitzending. <laughs> Oké. Okay. Um, heel lang in Keulen gewoond. Ja. Waar het wel eens dondert. Ja. Waarom is dat? Nou, ik was kunstenaar en heb een man uit Duitsland ontmoet. Uit het zuiden van Duitsland. En die was ook kunstenaar. En in de begin 80 jaren was de kunst in Keulen echt de beste plek in Europa. Zelfs. Bijna wereldwijd, voor de moderne kunst. En uh, daar zijn we toen heen gegaan. Dat was halverwege Würzburg-Amsterdam. Ah, ja. En uh, Keulen is een geweldige stad. Nou. Heel veel cultuur. Uh, en als je het nou over de gay scene hebt... die is daar zo groot en die veegt uh, nog Kijk meer op. als in Amsterdam. Allemaal maar, naar Keulen. ja um, we, gaan, we gaan de quiz spelen. Ja. 91 punten, dat is het hoogste score. Dus ja. daar moeten we in ieder geval overheen. Alaa, Mohammed, Hosni, Sayyid, sayed Mubarak. De Nationale Nieuwsquiz. De belangrijkste aanklacht tegen Mubarak is... dat hij verantwoordelijk is voor het doodschieten van 850 demonstranten... tijdens de opstand begin dit jaar. Onschuldig, was het antwoord van Mubarak. Honderden Egyptenaren volgen de rechtszaak op een groot scherm. Voor de meesten is het een nauwelijks te bevatten beeld. De man die hen 30 jaar met harde hand regeerde in een kooi. Ja, gisteren is het proces tegen de oud-dictator Mubarak begonnen. De Egyptische oud-president heeft alle aanklachten ontkend. Ik ben aanwezig en ik ontken alle beschuldigingen. Al dus Waarop werd hij de rechtbank binnengebracht? Dat is de eerste vraag. Op een brancard. Een brancard, ziekenhuisbed. En ja. uiteindelijk werd hij daar in die kooi geparkeerd. Vraag 2. Naast Mubarak staan ook twee van zijn zoons terecht. Zes politiecommandanten en oud-bewindspersoon Habib El Adli... Maandag besloot de rechter eh, echter een rechtszaak te combineren met die van Mubarak, omdat alle verdachten vervolgd worden voor hetzelfde vergrijp. Wat was El Adli's functie in de regering van Mubarak? Minister van Binnenlandse Zaken. En dat is goed, op 5 mei dit jaar werd hij al beschuldigd eh, en schuldig bevonden aan corruptie en witwassen. Daarvoor kreeg hij een gevangenisstraf van 12 jaar en ook kreeg hij een boete van omgerekend bijna 1,7 miljoen euro. En er wordt beslag gelegd op al zijn bezittingen. Vraag 3. Egyptenaren keken hun ogen uit toen Mubarak voor de rechtbank verscheen. Toch is hij niet de eerste dictator uit het Midden-Oosten... die zich voor een rechter moest verantwoorden. Wie ging hem voor? Dat weet ik niet. Nee? Saddam Hussein was dat. Oh, god. Ja. 19 oktober 2005 begon in Irak het strafproces tegen deze Hussein. Ja. Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie horen we hier praten? Ik ben even de, de, de PC geweest om een uh, mooie shirt en een, een jasje te kopen voor vanavond. Uh, kapper geweest. Dus ja, eigenlijk alles wat je doet voor een bruiloft. Ja, van de zaak. Edwin van de Sar hè, over de voorbereidingen voor zijn grote afscheid in de Amsterdam Arena gisteravond. Vraag 5. Behalve deze afscheidswedstrijd werd er ook nog uh, om het Echi gespeeld. FC Twente is na een gelijkspel doorgedrongen tot de laatste kwalificatieronde van de Champions League. Hoe heet de Roemeense club tegen wie FC Twente speelde gisteravond? Uh louis uh, God hoe heet het nou. Vas Louis. Vas Louis, Vas -Louis. Vas -Louis. goed hersteld. Oh, Ik dacht, we laten het even, even zo een beetje borrelen. Uh, ja, dank je. Uh, dat is goed. <laughs> Na de 2-0 van vorige week mogen de Tukkers dus door naar de volgende ronde. Laatste vraag: maximaal vier punten te verdienen. Over, uh, de aanwijzingen gaan over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is natuurlijk: wat bedoelen we hier? Vier. Een coalitie strijdt voor mijn vrijheid. Ja, Top. Morgen. Het, het vrijlaten vrij van Morgan. Het volgende was geweest... Ik ben vorig jaar de weg kwijtgeraakt. Het ministerie van Landbouw had mijn verhuizing al goedgekeurd. Een rechter heeft bepaald dat ik nog niet mag worden overgebracht naar een dierenbank. Kijk uit voor die rug. Want... Ja, ja nee, ik kan alles dansen. Het zei ik al. staat nu al te springen. <lacht> uh, hartstikke goed. Factor is 8. Want het was inderdaad Orca Morgan. Factor is 8. Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz. Eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie die gehouden. Het gaat tegenwoordig hier door een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. Overvallers moeten na hun celstraf nog twee jaar lang een enkelband dragen. Onderzoek wijst namelijk uit dat 80% van de overvallers opnieuw in herhaling valt. En daarom vindt de taskforce overvallen dat de daders naast een celstraf... voortaan ook verplicht twee jaar lang zo'n enkelband moeten dragen zal dat de overvallers voldoende afschrikken. Vandaar onze stelling. En u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens... door te sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met standpunt. We zijn terug bij Tinka Belo. Uh, 55 jaar uit Utrecht. Factor 8. Dat betekent dat er in ieder geval 12 vragen goed moeten zijn. Ik zeg er nog maar een keer bij dat de vraag moet gewoon helemaal gesteld worden. Dus het heeft eigenlijk geen zin om het antwoord er doorheen te roepen. Als u een antwoord niet weet, pas roepen. Ja, komt ie. De nationale nieuwsquist. Welke Zuid-Amerikaanse stad krijgt een hetero pride? Zeg anders pas? Bolivia. Nee, Sao Paulo. Welk museum kampt met lekkage door heftige regenval Calo van gisteravond? Calamella. Is goed. Wie heeft gisteren geruststellende woorden gesproken over de economische situatie in zijn land? Berlusconi. is goed. Welk bedrijf herkende gisteren verantwoordelijk te zijn voor de grote olievervuiling in de delta van Nigeria? Shell. Is goed. Wat is de naam van de Nederlandse crimineel die gisteren in Libanon werd opgepakt in verband met de fonds van 53 kilo cocaïne? Mink K of kok. Is goed. Welk kledingmerk adviseert Breivik te dragen als je ingrediënten voor een bom gaat kopen? Zeg Pas, ja, ja. ik de stop. LaCoste. Uh, Lacoste, welke online overheidssysteem is volgens beveiligingsexperts onveilig en achterhaald? Overheidsinstelling. Nee, stop. DigiD. Met wie zong oh. Amy Winehouse een duet dat uitgebracht wordt voor het goede doel? Oh, nou, stop. Dat is Tony Bennett. Ja. In welk Amsterdamse gebouwencomplex vond de grote politiecontrole plaats? Uh, de, WT, uh, de World Fashion Center. Dat is goed. Welke tentoonstelling werd gisteren door Femke Halsmeij in Naarden geopend? World Press Photo. Traditie houden voetbalclubs in de zomer een open dag. Welke voetbalclub deed dat gisteren? Ajax. Dat is goed. De, aard, de aarde had volgens Californische wetenschappers vroeger hoe, mogelijk hoeveel manen? Zeven. Twee. Welk Tweede Kamerlid overweegt stappen tegen HP De Tijd? Uh, Mariko Peters. Dat is goed. Erik van Harper wordt de nieuwe coach van welk Nederlandse tennister? Michaële Krajicek. Die laatste tellen we er ook bij, want die zat in de knal. Oh, in... Uh, de vraag is, is het genoeg? Nee, het is nee, niet nee. genoeg. Iets, nee, iets te vroeg gejuicht. Jammer. Um, jammer, jammer. Um, het zijn er acht in het kanon. Dus maal acht is 64. En dat is niet genoeg nee. voor uh, de weekwinst. Uh, wel twee kaarten voor beeld en geluid mee: de lunchradio en een mok van dit programma. En een goede reis terug naar Fijn, Utrecht. Fijn, dankjewel. Wij melden ons uh, zometeen om kwart over één weer. Dan, uh, dan gaat het over uh, ons slaapgedrag. Want veel mensen denken: ja, ik heb het heel jammer druk. Ik slaap in de vakantie wel een beetje bij. Maar heeft dat nou zin? En, en kan dat uh, überhaupt? Het zijn allemaal vragen. Zometeen het antwoord. Nu zo direct eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit is Radio 1.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 Jazz nog een keer beleven. Op Curaçao noemen het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth Wind Fire. Juan Luis Guerra, The Young Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNordCess.com. WorldTicketcenter.nl verkozen tot de beste vliegtickets van Nederland Worldticketcenter.nl. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CursauNordCJazz.com. Dit is Radio 1.